Vanavond en vannacht volgt een dooiaanval met kans op regen, natte sneeuw en kans op ijzel. Dan morgen bewolkt en regenachtig en het wordt dan een graad of vijf. Hamas bestaat 25 jaar en dat wordt vandaag groots gevierd in Gaza. Correspondent Monique van Hoogstraten is erbij. Hoe ziet die feestdag eruit vandaag, Monique? De groot festivalterrein hier midden in de stad waar ontzettend veel mensen naartoe getrokken zijn. In groen uitgedost met groene vlaggen, de kleur Hamas. Een groot podium waarop de ene na de andere spreker de massa opstreept, af en toe uh, gelardeerd met muziek. En zo meteen komt Meshaal, de leider van Hamas, in ballingschap, die de, ter gelegenheid van dit feest vandaag hier is, uh, op het podium het volk toespreken, de aanhangers van Hamas toespreken. Groot feest dus. Valt er eigenlijk wel iets te vieren voor Hamas? Ja, Vanuit het perspectief van Hamas valt er heel veel, veel te vieren zelfs. De oorlog die onlangs met Israël is gevoerd, die oorlog van een week lang, daar is als heel sterk uit de voorschijn gekomen. Dat is althans het verhaal zoals het hier wordt verteld en ook wordt beleefd. door veel mensen, met name de raketten op Tel Aviv, worden als een enorme prestatie gezien. Vandaag zijn er ook veel referenties aan die oorlog, ook aan die raketten op Tel Aviv. Er is dus bijvoorbeeld ook een speciaal lied gecomponeerd waarin gesproken wordt over die raketten op Tel Aviv. En de angst die dat de Israëliërs heeft aangejaagd. Te vieren valt er ook wat omdat Hamas enorm veel steun heeft gegeven de laatste tijd van allerlei Arabische landen. Er is hier een komen en gaan van Arabische leiders. En dat zie je ook vandaag. Er zijn allerlei delegaties. Ik zag vlaggen van landen als Qatar, Egypte, Tunesië en zelfs Maleisië. Na 25 jaar valt er voor Hamas zeker een groot feest te vieren vandaag. Dankjewel, Monique. Correspondent Monique van Hoogstraten. PvdA-voorzitter Spekman vindt dat politici van zijn partij terughoudend moeten omgaan met de wachtgeldregeling. Dat zei hij in het radioprogramma Tros Kamerbreed. na aanleiding van het vertrek van staatssecretaris Verdaas. De PvdA-verdaas vertrok deze week na vragen over zijn declaraties. Hoewel hij maar een maand en een dag bewindsman was, kan hij aanspraak maken op zes maanden wachtgeld.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 Die vindt dat er mogelijkheden onderzocht moeten worden... om de bedrijven weer te laten opgaan in één organisatie. En dat is onverstandig, reageert Meerstad. Zijn opmerking is opmerkelijk, omdat hij in de zomer nog pleitte voor één bedrijf. We zijn een decennium bezig geweest om de effecten van de splitsing weg te nemen. En als je de boel nu weer bij elkaar gooit, ga je opnieuw dat pad op... zegt de NS-topman nu in het interview.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 Ja, en uiteraard hier in Nederland komen leden van voetbalclubs bijeen... om te praten over het voetbalgeweld. Bijvoorbeeld in Zoetermeer bij voetbalclub DSO... ondertekenen de leden ook een petitie. Een verslag van Mark Hamer. Meneer, u kijkt even, pak de filstift ja. en zet uw naam erbij. Inderdaad, dat klopt. En wat is uw reden? Ik ben zelf scheidsrechter en uh, grensrechter, trainer. Uh, ja, is je van alles, zeg maar. En, en wat merkt u ervan? Uh, dat ik zelf uh, zeer, zeer uh, emotioneel ben hieronder. Ja. Ik, uh, ik hou er niet van. En maakt u het zelf ook mee? Ik heb een paar vechtpartijen meegemaakt, inderdaad. Tussen ouders en tussen speelsters. Maar ja, gelukkig nog niet tussen speelsters en ouders of uh, schijtreglers. U... Nee. nee, zelf u ook bent... niet, uh, nog niet uh, belaagd, gelukkig. Wat vindt u ervan? Ja, dit kan gewoon niet. Nee. Het is gewoon... Uh, niet, uh, niet normaal. Oh. Dit mag niet gebeuren, dit kan niet en dit hoort niet. Maar hoe stoppen we het? Uh, mijn mening zelf is dat het bij de opvoeding van de ouders ligt. Ouders uh, voogden. Dat denk ik. Oh. Daar praten we vandaag over, zetten handtekeningen, komen hier in mijn clubhuis bij elkaar. Helpt dat? Werkt dat? Komt het beseften? Misschien. Misschien. Elk beetje kan helpen. Als dit... Uh, de ouders, CQ Voogden doet inzien dat het uh, ja, toch uh, in eigen kringen gezocht moet worden. Dan uh, zou het wel eens uh, kunnen zijn dat het uh, een klein beetje kan helpen. En ook een klein beetje is meegenomen natuurlijk. We, we, we horen al jaren dat er geweld is, dat het toeneemt. Maar is dit dan echt het moment van de omslag? Daar ben ik bang voor, van niet. Ik kan ik alleen maar hopen. Ja. Maar in ieder geval, ja, je moet wat doen. Je moet wat doen, inderdaad. Dus dit is een, uh, een goede start misschien. En daarvoor zet u uw handtekening. Ja, zeker. Pas getekend, Fred Bode. Danny, Danny Vos. Ja. Je zet ook je handtekening. Ja, ik vind het niet leuk dat uh, zoiets gebeurt. Heel erg, hè? Ja, niet, niet normaal. Nee. Merk je het zelf ook op het voetbalveld, dat je denkt, nou, nou, moet dat nou zo? Nou, soms wordt er wel gescholden tegen elkaar dat is ook niet leuk, nee. Want dan ga je ook slechter spelen. Wordt de sfeer niet leuk. Dan ga je ook verliezen. Maar zeggen ze vaak, ja, het zijn die ouders die aan de kant staan. En, en die ze die, die zo schreeuwen. Je begint te lachen. En, merk je dat ook? Uh, ja, soms wel. Maar ik vind, het, ik vind het niet mogen. Dat vind ik erg. Hebben jullie het erover gehad in het team? Nou, dat het gebeurd is en dat het niet leuk is. Zulke dingen hebben we gesproken dan. En wat zei iedereen in je team? Uh, dat het niet normaal was. Ze vonden het ook niet leuk. Jij zegt... Dit hoort niet. Nee, het hoort niet. Het was vannacht onrustig op het Franse eiland Corsica. Zeker 24 vakantiehuizen werden vernield met explosieven. Correspondent Ron Linker vertelt wat er op het eiland aan de hand is. We spreiden over het hele eiland. Gisteravond vannacht is vakantiehuizen. Tweede huizen van Franse doelwit geworden. Er zijn.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 Bij de wereldbekerwedstrijden in Nagano... hebben de Nederlandse schaatsers twee medailles veroverd. Michel Mulder eindigde op de 500 meter als tweede... en moest alleen de ongenaakbare Finn Koskela voor zich dulden. En behalve met het zilver is Mulder ook blij... met zijn constante presteren dit seizoen. Ah ja, dat hoort ook bij 500 meter rijden. Om twee goede 500's te rijden op één dag. Of zoals in dit geval in één weekend. En... Ja, dat, uh, ik ben heel blij dat, de basis, dat het mijn basisniveau zo erg gegroeid is. Dat ik gewoon met een goede rit uh, ja, gewoon een 34-9 weer rijd. Daar ben ik echt super blij mee. Ja, en die andere medaille was een bolse plak voor Lotte van Beek op de 1000 meter. De rijster van Team van Veen zag haar directe tegenstander Heather Richardson snel vertrekken. Maar koos voor haar eigen tempo te rijden. En dat was een goede keuze.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 Maar gewoon met je eigen ding bezig blijven. En uh, ik, uh, vooral waar ik moest letten was achterop blijven zitten. Dat lukt niet helemaal in de laatste ronde, maar uh, ik ben zeker tevreden. En die snelle start die leverde Heather Richardson wel namelijk de overwinning op. En ook een baanrecord. De Nederlandse hockeyers hebben zich geplaatst voor de finale van de Champions Trophy in Melbourne. Daar werd Pakistan in de halve finale met 5-2 verslagen. Twee treffers kwamen op naam van Billy Bakker die toegaf dat het een eenvoudige overwinning was. Uh, ja, we winnen 5-2, dus uh, wat dat betreft had ik wel het gevoel dat we weer makkelijk overheen gingen. De laatste fase was het uh, een beetje slordig. Dat we misschien wel 6-7 uh, goals meer kunnen maken. Maar uh, we mogen tevreden zijn. We moeten weer kijken naar morgen en uh, dat is het belangrijkste. Hebben we tot nu toe het beste gezien van Nederland zelf toch, Of hebben we het beste gezien al van Billy Bakker? Het uh, ja, kan altijd beter hè? Uh, als je hier 5-2 uh, voor staat en je hebt nog iets van 6-7 kansen... dan kan het sowieso altijd beter. Dus uh, nee, nog niet het beste Nederlands team, maar misschien morgen. We gaan het zien. Billy Bakker in gesprek met Philip Koken. En morgen is de finale tegen Australië. Het gasland won met 3-0 van India. De Nederlandse bobsleesters Esmee Kamphuis en Judith Vis zijn bij een wereldbekerwedstrijd in de Duitse plaats Winterberg... op de vijfde plaats geëindigd. Canadese duo Kylie Humphreys en Chelsea Valois... die realiseerden de snelste tijd over de twee afdalingen. Verkeersinformatie is er niet, geen files, dan de hoofdpunten. Hamas viert 25-jarig jubileum. PVDA'ers moeten terughoudend zijn met wachtgeld, vindt voorzitter Spekman. En amateurvoetballers herdenken grensrechter.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 Tros in bedrijf. Bas van der Ven. Dames en heren, goedemiddag. Tros in bedrijf. Het programma op Radio 1 over het Nederlands bedrijfsleven. En elke zaterdagmiddag blik ik met twee gasten terug op wat er in het economische gebeurde afgelopen week. Bij me aan tafel Ron Treffers, directeur van het Rijnland Ziekenhuis in Leiderdorp en de Al van der Rijn. Twee vestigingen. Welkom. Dank u. En Linde Gongrijp, directeur van FNV Zelfstandig. Mevrouw Gongrijp, goedemiddag. Welkom. Fijn dat u ja, ja. er al mee bent. Dit is sneeuw bedwongen. Nou, het is bijna geen sneeuw weer. Het is alleen maar koud en een prachtig mooi weer. Mevrouw Grongeijp, eerst nu. Sinds 2008 bent u directeur van FNV Zelfstandigen. De belangenbeharter, zegt u zelf, van ZZP. Ja. Zelfstandigen zonder personeel. 800.000 zijn er bijna in ons land. Hoeveel zijn er lid? 15.000, dus we hebben nog een lange weg te gaan. Dat is 2 procent? Ja. Klopt. Dan doet u het slechter dan ZZP Nederland, want die hebben er 25.000. Ja, die groeien ook heel snel. Die hebben ook wel een iets andere, andere opbouw. Uh -huh. uh, bij ons is het, uh, het lidmaatschap iets duurder, ja. 195 euro. En eigenlijk is ons lidmaatschap ook een soort rechtsbijstandverzekering. Wij voeren ook heel veel rechtszaken voor onze leden. Uh -huh. En ook, er zit ook veel incassoservice bij. Dus heel veel diensten zitten ja, in het lidmaatschap. Ah, dat zit ook weer, incassoservice en, uh, en juridische bijstand zit ook weer bij de, bij de concurrenten. Die doen het voor twee tientjes per jaar. Ja. Dat is voor elke ZZP natuurlijk wel gewoon ideaal. Ja. Hoe minder, hoe beter. hè? Maar ik ik heb wel begrepen dat als je veel meer vragen hebt, dan, moet je, dan gaat de kassen ook rinkelen. Dus het is, ja. het is hè, dus het voor elk is wat te zeggen. Ja. Uh, voor ons is het natuurlijk ook wel zo dat wij zijn belangenbehartiger binnen de FNV. Dus wij hebben ook een rol te spelen om die visie op die arbeidsmarkt binnen de FNV uh, te vernieuwen. Ja. En we hebben natuurlijk ook onze plek in, in de SER. Dus doordat we aangeschoven zijn bij die FNV, praten wij op heel veel plekken mee. En ja. daardoor is ons invloed ook groot. U mag bij de SER aan tafel. En zelf. Ook, precies. Ja. Uh, we gaan straks uitgebreid over praten over uw rol binnen de FNV en of die wel zo zinnig is. Want daar wil ik met u over praten. De ZZP'er, wie is dat? Ja, de ZZP'er bestaat niet, maar wat ik wel eigenlijk altijd zie bij die ZZP'er, het zijn mensen die gedreven zijn in hun vak. Het zijn vakmensen of kenniswerkers. Over het algemeen zijn het ook mensen die heel bewust die keuze hebben gemaakt over zichzelf te beginnen. En het zijn mensen die voor eigen rekening en risico werken. Dus het zijn ook ondernemers. En dan houdt eigenlijk de diversiteit is, is van alles en nog wat. Ja. Wij hebben 1400 beroepen in onze achterban. De ingenieurs tot kamelenmelkers, tot interim professionals, <lacht> tot melkers. zorgverleners... Ja. Ja, okay. en, en alles wat daartussen zit. Precies. We gaan uh, straks, uh, zoals gezegd, nog uitbreiden. Dit is even een -is ja. Ik ga eventjes naar meneer Treffers. Sinds vijf jaar directeur van het Rijnland Ziekenhuis. Onderdeel van die zorggroep, ik zei het al. Er hoorden ook nog een aantal verpleeghuizen en een zorgcentrum bij. Dat Klopt. Ja, klopt. Hoeveel mensen heeft u aan het werk? Uh, 2500. Waarvan? hoeveel ZZP'ers? Die zijn Die horen niet uh, bij die STM. Op dit maar... moment denk ik een stuk of 4-5. Vier, 4-5? Vijf. Vier, vijf? Ja. Dus niks. Nee, gelukkig. Moet dat niet veel meer worden? Nee. Waarom? Omdat ze behoorlijk duur zijn omdat ze behoorlijk duur zijn. Een ja. Kosten, kostenplaatje. Maar ze geven wel flexibiliteit in je arbeidsschil. Ja, maar uh, dat is dus heel prettig dat ze er zijn. Dat mm -hmm. als je een beroep op ze kunt doen, moet ze doen dat ze er ook zijn. Ja. Uh, uh, je kan natuurlijk ook zorgen dat je intern... Een, een flexibiliteit inbouwt in ja. je bedrijfsvoering. Dat heeft u gedaan, want u heeft een heel mooi systeem. U heeft een beetje gekeken wat in het bedrijfsleven geschiet. Het hotflow ja. uh, en, en management systeem, heeft u. Een soort business intelligence systeem. gaan we het straks met u uitgebreid over nee. hebben. Maar eerst, want u stond vorig jaar in de top 100... die elk jaar door het AD wordt opgesteld op nummer 63. En, uh, sorry, op, uh, uh, staat u dit jaar, uh, het jaar daarvoor op 42. Ja. U bent gezakt. Ja. Terwijl u het goed geleerd heeft van meneer... Uh, heeft mij van het Haverziekenhuis. Ja, zeer goed, ja. Hoe ja. kan dat nou? Nou, omdat uh, de, de verschillen. Uh, ten, ten eerste uh, veranderen de indicatoren nogal sterk jaarlijks. Uh, van de test of van, van, van, van de AD. Hè. Dus we oh, hebben okay. een heleboel prestatieindicatoren van de IGZ en van uh, zichtbare zorg. En elk jaar pikken ze er toch weer andere uit. Dus u zegt eigenlijk, je hebt het veel beter gedaan, maar dat kan toch niet? Nee, nee, nee. Ik denk dat de, de, de kwaliteit van de gehele zorg voortdurend aan het verbeteren is. Oh. En ik denk dat de kwaliteit verschillen tussen de verschillende ziekenhuizen bijzonder klein is, dat is ook gebleken uit een onderzoek van een uh, hooggeleerde meneer, wat uh, een postje geleden in een medisch contact stond, die heeft uitgezocht hoe dat nou kon, dat ziekenhuizen van plaats 3 naar 93 gaan, en van 64 naar 13, en van 42 naar 63, en die verschillen zijn zo minimaal, dat je hoeft maar een puntje te missen, of het AD hoeft maar een paar puntjes fout te noteren, Aha, en dan, dan, dan, dan kelder je al 20 plaatsen. Het en waarom u dat als branche dan niet zelf? Als u zegt: die test is niet te valideren en elk jaar worden de performance indicators bijgesteld? Omdat uh, uh, wij uh, weer heel graag transparant willen zijn over de kwaliteit. Wij zijn ook heel blij met de indicatoren die er zijn. Mm -hmm. Wij hebben op zich geen behoefte om als branche lijstjes op te gaan stellen. He, we, dat dat doen dat anderen wil, dat voor dat ons. Dat wil de klant toch wel graag. Want even, even naar dat verhaal, de klantbeleving. Denkt u mm -hmm. over patiënt of over klant? Want u bent arts van huis ja. uit. Uh, bent u zorgondernemer of directeur van een ziekenhuis? Ik dus ben directeur van, van een maatschappelijke onderneming. Bent u dan ondernemer of niet? Ik ben, uh, ik ben vooral directeur van een ziekenhuis <laughs> wat een maatschappelijke onderneming Maar bent u een zorgondernemer, is. zoals hoe Winter dat altijd roept? Je moet wel in toenemende mate ondernemend zijn. Ja. En, en sneller kunnen uh, anticiperen op veranderingen. Want er gebeurt nogal wat. Ja. Maar ik ben, ben inderdaad vooral zorgondernemer. Okay. de Treffers, straks gaan we uitgebreid praten. Ook met mevrouw Gongrijp. Maar we gaan eerst terugblikken op het economisch nieuws van de afgelopen week. Weekoverzicht. Weekoverzicht. Buitenlandse bedrijven die in Nederland starten, hebben een grotere overlevingskans dan Nederlandse bedrijven. De overlevingskans van Nederlandse bedrijven stijgt als ze met het buitenland gaan handelen, zegt Peter-Hein van Mulligen van het CBS. Nederland. Het natuurlijk een kleine open economie en moet het erg van het buitenland hebben. En dat betekent ook dat als een bedrijf exporteert. dat ze niet alleen van de Nederlandse markt afhankelijk zijn. en daardoor ja, meer kans hebben om te overleven. Ja, het lijkt ons gemakkelijk. makkelijk. Hoogleraar economie Arnold Bout voegt er nog aan toe. dat Nederland verder over de grens moet kijken. want in Europa, zegt hij, is de komende tijd heel weinig te halen. Nederland exporteert minder, relatief minder dan in het verleden... naar de rest van de wereld. En ah. dat is wat ongelukkig. Want het eurogebied blijft altijd de komende 10, 15 jaar... één van de laaggroeiende gebieden in de wereld. Dus je moet die andere markt op. Grote bedrijven in de bouwsector doen dat wel al. Maar desondanks gaat het ook nog daar niet zo heel goed. In in het derde kwartaal is de omzet weer gekrompen. Dan praten we weer over de Nederlandse situatie. Alleen de kleine bouwbedrijven doen het nog relatief goed. Maar... Ja, ook daar is verloop heel grillig. Het werk komt uh, met, met bulten binnen of niet. En je kunt dat heel slecht uh, uitsmeren. Uh, een consument die heeft daar geen begrip voor. Die wil iets en die wil het nu. En die bedrijven hebben die mensen in dienst? Die ja, hebben die mensen in dienst. Ja, in het ene moment hebben ze ze hard nodig, Op het andere moment en dan zitten ze er vreselijk mee omhoog. Over een grillig verloop gesproken. De onderwijssector is weer eens in een kwaad daglicht gekomen door de directie nu van onderwijsinstelling Amarantis. Bij de onderwijsgroep zijn aanwijzingen gevonden van zelfverrijking, belangenverstrengeling en financiële onregelmatigheden van de top. Zo hadden de directieleden en hun adviseurs ieder twee leaseauto's van de zaak. Ja, je telt niet mee zonder twee leaseauto's, hè? dat is toch wel... Dat is knap, hè? Ja, ja. En dan vier telefoons erbij en drie secretaresses. De onderzoekscommissie zegt dat de misstanden in de top al heel lang bekend waren... maar ja, niemand deed wat. Minister Bussemaker, die erover gaat. Het rapport schetst een, ik mag wel zeggen... een schokkend en onthutsend beeld van een onderwijsorganisatie hierdoor een keten van gebeurtenissen steeds dieper in de financiële problemen kwam. Over problemen en financiële problemen gesproken... als je echt heel ver over de grenzen gaat... dan moet je toch wel heel goed je zaken voor elkaar hebben. Philips kreeg dit deze week een recordboete van de Europese Commissie opgelegd... voor het maken van prijsafspraken met een aantal Aziatische fabrikanten... waardoor u veel te veel blijkt te hebben betaald voor uw ouderwetse televisie. Die oude beeldbuizen van begin deze eeuw. Ook LG en Samsung zijn aan de beurt. Maar om hoeveel gaat het dan precies? Voor het Total amount. 1.47 Waarvan ongeveer 500 miljoen op rekening van Philips komt. En dan nog even dit. De bouwsector verkeert zoals u weet in zwaar weer. In het afgelopen kwartaal is de omzet met 4% gedaald. En precies nu kondigt Elko Brinkman aan dat die bouw in Nederland gaat verlaten. En nee, dat is geen vluchtgedrag. Kijk, juist als het moeilijk is, dan uh, heb je er extra zin. En de bouw blijft hoe dan ook nodig. Er is ook, ook demografisch gezien, helemaal geen reden tot wanhoop. Maar ja, die hele financieringsmethodiek uh, die, die stokte. je die stokt. Daar heb ik gisteren ook met uh, minister Dijsselbloem en minister Blok over kunnen, kunnen spreken. Dus geef dat maar als voorbeeld. Uh, blijf wel aan de bak, ja. En uh, daarna, meneer Brinkman, uh, achter de geraniums? Nee, mijn vrouw zorgt wel voor de geraniums. Uh, die schildert ze wel. Maar nee, nee, gekheid, dus, hey, ik heb uh, nogal wat toezichthoudende taken. En ik... Uh, ook nog wel wat, wat dingen te kunnen doen maar ik doe, doe het ietsje rustiger aan ik word 65 volgend jaar dat mag ook wel weekoverzicht weekoverzicht, weekoverzicht. Vensterbanktoezicht toezicht doet mevrouw Brinkman. Het is dan wel weer prettig om te weten. Tot zover het weekoverzicht. In de studio, Linde Gongrijp, directeur van FNW Zelfstandigen... en Ron Treffers, directeur van Rijnland Zorggroep. Over die zorg gesproken. Veel in het nieuws. Minister Schippers van Volksgezondheid zei afgelopen donderdag... dat er omslag nodig is in de zorg om die zorg betaalbaar te houden. Eigenlijk is dat gewoon een enorme open deur. Dat wisten we. Er komt steeds meer druk op die zorg. Maar wat voor omslag moet er komen, meneer Treffers? Uh, de omslag is dat uh, uiteindelijk, als we zo doorgaan in de zorg, hè, dat is heel breed, dat het onbetaalbaar wordt. Pessimisten onder ons die, die voorspellen dat we in 2020... als we niks veranderen de helft van ons inkomen als zorgpremie gaan betalen... De, de, de mensen zijn steeds minder bereid om, uh, om wat dat betreft solidair te zijn. Dus er zal wat moeten veranderen. We kunnen het nou vroeg niet u wat meer betalen. Voor omslag. Hoe gaan we dat doen? Wat, wat, wat, wat is daar het sleutelwoord? Marktwerk in de zorg? Kwaliteit, kwaliteit, kwaliteit en nog eens kwaliteit. Ja, maar dat betekent wel veel meer mensen, mensen, mensen, mensen. Nee, ik denk dat als je het slim doet, dat je niet altijd meer mensen nodig hebt. Mm. Um, wij hebben. Uh, de laatste jaren uh, met 35 bedden minder in het ziekenhuis... Mm -hmm. uh, 7% meer klinische opnames kunnen doen. Ja, wat zijn dat, klinische opnames? Dat zijn mensen die meer dan één dag in het ziekenhuis okay. liggen. Oké, die liggen dan wel langer, want je zou denk denken... dat geeft druk juist op de organisatie. Nee, die liggen juist korter. We hebben de op het ene kortste lichtduur van Nederland ja, 3,8 dagen. Maar mensen worden ouder. Maar van Gogh, wie wilde ja, er reageren? Ja, zeker. Wat, wat, wat, kwaliteit is absoluut heel erg van belang. En ik denk ook dat kleinschaligheid steeds meer van is wordt en ook efficiëntie. En nou ja, De afgelopen jaren is best wel een discussie geweest over de plek van de zelfstandigen in de hele zorgketen. U ja. gaf aan dat u ja, minder gebruik was gemaakt omdat ze duur zijn. Daar komen we straks denk ik wel even op. Ja. Maar wij zijn al heel erg lang aan het lobby om te zorgen dat die zelfstandige zorgprofessional, want onderzoek toont steeds aan dat die goede zorg bieden. Ja. Die bieden zorg waar cliënten heel tevreden mee zijn. Ze va zijn vaak ook heel kostefficiënt. Wij pleiten ervoor om veel meer te gebruik te maken van die zelfstandigen. En ik merk ook dat daar wel een spanning zit, want grote Organis zorgorganisaties ja. zijn juist gebaat bij een keten. Terwijl die zelfstandigen eh, nou ja, een ja. mooie plek zou, zou kunnen vervullen. En onvoldoende daarvan benut is. Dus ik denk het gaat over kwaliteit, maar het gaat ook over kleinschaligheid. Ja. En het gaat ook om de professionaliteit van die zorg zelfstandigen ook centraal te stellen. En bij Treffers, dat zei hij al, gaat het om de kosten. Vandaar dat die vier tot vijf mensen nu als ZZP'er het werk heeft. Ze zijn gewoon te duur. Ja, dat is altijd heel, Ik vind het wel, altijd wel heel erg grappig om dat te horen. Aan De ene kant van het spectrum horen wij altijd heel vaak die zelfstandigen zijn zo ontzettend duur. Dat hoor je ook bij de overheid. En aan de andere kant, je hoeft geen krant over te slaan. De nieuwe armen zijn de zelfstandigen. En dan denk ik bij mezelf, over wie hebben we het nou eigenlijk? Dus het is altijd, het beeld van die zelfstandigen is altijd heel tweeledig. Of het zijn inderdaad de zakkenvullers met hoge tarieven. Of het zijn de zielpieten. Nou, onze realiteit is dat het precies ertussenin zit. Het zijn hardwerkende professionals. Sommigen hebben een redelijk u tarief, Maar daar moeten ze ook veel mee doen. En als je kijkt naar de cijfers over die kosten. Dan denk ik van ja, wat neemt... Men dan mee, want de overheid zit er niet in, de pensioenpremie zit er in, de lease-auto's of de drie leaseauto's, autos <lacht> en noem maar op. Dus waarmee vergelijk je het? Dus het is het moet wel genuanceerd worden gezegd. Nou, mooi verkoopraadje met de treffers, doet u hier wat mee? Uh, nee, <lacht> <lacht> Nou, zo <lacht> jammer is dat. Hè? <lacht> nee, ik zeg maar eventjes, maar <lacht> Uh, Waarom niet? Want dit is toch een prachtige plek. U bent van die overheid af, je haalt mensen binnen... je hebt flexibiliteit, je kan kwaliteit inkopen... Ja. je kan het zelf bepalen bovendien. <laughs> en en toch blijven ook, ze langs de kant staan. En, en ook nog even een belangrijk punt. Ik spreek heel veel zelfstandigen in de zorg... en die zeggen juist dat ze uit die grote omdat ze helemaal moe worden van alle administratie en ja. mensen in de zorg. Dat zijn mensen die hebben gekozen ja. voor het verbieden, lenen van zorg. Dat is wat ze willen ja, doen. Ja, maar meneer Treffers wil protocol. Die wil zorgen dat die kwaliteit ja. levert. Want die heeft de IGZ in zijn nek. Hè. De inspectie voor de gezondheidszorg moet echt goed. Dus, anders. En dat kan je niet hebben door iemand die als ZZP'er binnenkomt... en, het en het alleen al maar beetje... lief is voor bejaarden. Ja, dat klopt. En, uh, een paar jaar geleden hadden wij wat meer ZZP'ers nodig, met name op de, op de OK en op de intensive care. Mm -hmm. En natuurlijk zijn het hardwerkende mensen, maar als de arbeidsmarkt goed is voor ZZP'ers, dan kunnen ze ook eisen stellen. Dat doen ze ook, niet alleen in hoogte van, uh, van vergoedingen. Maar het is ook wel uh, vervelend voor onze vaste medewerkers... dat ze over het algemeen, laat ik niet generaliseren... over het algemeen geen behoefte hebben om mee te doen aan het schrijven van protocollen. Om voorraden te controleren. Een heleboel zeggen, ja, ik wil geen diensten doen. Hè, dat kan ik mij veroorloven. Dus er komt wel steeds meer, hoe meer zzp'ers je hebt... hoe meer er op je eigen collega's afkomt aan werk wat toch gedaan moet worden. Ja, en dat is niet kostefficiënt? <laughs> oh, nou, het is misschien wel kostefficiënt. Dat maakt ook niet zoveel uit, want het moet toch gedaan worden. Mm -hmm. Maar het is, collegiaal moet... gezien, ja? is het gewoon minder wenselijk. Dan houden we toch liever intern? Ik hou het liever intern, ja. ja. En natuurlijk moet er veel geregistreerd en geadministreerd worden. Dat, dat vergt de maatschappij van ons. En dat is ook heel vaak goed ja. dat we dat doen. Maar het moet niet door een steeds kleiner clubje gedaan okay, worden. We gaan even terug naar de kwaliteit. kwaliteit, kwaliteit. Dat is ook iets wat Schippers zegt. Hè? Die zegt, je moet goed doen waar je goed in bent. Stoppen met zorg die van matige kwaliteit is. Daar wordt weer voor gekozen op iets wat we al kennen: hè, het specialiseren van ziekenhuizen. Dat zie je steeds meer. Zorggroepen die bepaalde uh, zaken gaan aanbieden, specialisme. Je hebt tegenwoordig al van die cultpolissen, noem ik het maar even hoor. De, de, de, ja toch. Heeft u ook kulpolies? Ja, ik heb geen begrip, Wat de bedoelt u ja. daarmee, kulpolies? Nou, er zijn polies. De de de kniepolies. Kniepolies ja. ja, ja. oh, voor je wel naar het voetballen. Ja. We, de, allemaal die. die en de, dat gaat voor mij een beetje. En voor veel mensen om me heen ook leven als een, ja, een soort slager die zijn eigen vlees keurt. Je maakt je eigen polietje. Je uh, zorgt ervoor dat je een kostenplaats hebt. Daar kan je iets mee doen. Je hebt toch een specialisme verkocht. en Gaat dat helpen? Gaat dat die kwaliteit waar u zo op hamert echt verhogen? Het, uh, in, in, in de eerste plaats denk ik dat dit soort polies, snotterpolies... en weet ik veel hoe ze allemaal heten, dat dat vooral toch een marketingprincipe uh, is. Want die, die, die kinderen met snotneuzen en uh, de, de, de, de, de oudere mensen met oorsuizen... waar dan speciale polies voor uh, opgericht worden... die komen toch wel naar het ziekenhuis. Alleen je kunt ze... Gewoon overal tussendoor behandelen. Je kunt ook zeggen, dat gaan we op maandagochtend doen. En dan heb je ja. ineens een snottenpoli. Ja. Wat, wat, uh, uh, wat denk ik niet goed is... is dat we uh, allerlei pathologie, allerlei ziektes in ziekenhuizen halen... Die, waarvoor wij niet uh, uh, bedoeld zijn. Mm -hmm. He, die bij de huisarts t, uh, terecht horen. Of bij, bij, bij verpleegkundige specialisten. En niet bij medisch specialisten. Die daar veel te hoog gekwalificeerd voor zijn. Ja. Daar moeten we een heldere scheiding gaan maken. Dat vind ik ja. wel, ja. Nou, daar, is, daar zijn plannen voor, om te ja. zorgen dat mensen een boete krijgen. als ze eigenlijk oneigenlijk gebruik maken van uw polycliniek. of met medisch specialisten in de aanraking komen. Is dat inderdaad de weg naar voren? Daar moeten we een hele duidelijke scheiding maken. Je hebt ander, ander, ander, anderzijds gewoon de, de zorg om zorg te bieden, toch? Ja, maar je moet de zorg bieden waar je voor op deze aard bent. En wij als ziekenhuis zijn er niet om huisartsgeneeskunde te leveren. De huisartsen zijn uitstekende poortwachters... die heel goed kunnen onderscheiden of iemand naar een medisch specialist toe moet. Uh, bijvoorbeeld om door te gaan op zo'n op, op, op, op acute zorgvraag. In, uh, in Leiderdorp hebben wij een geïntegreerde acute zorgpost. Daar, daar ziet als een patiënt zonder verwijsbriefje komt... dan ziet eerst de huisarts die patiënt en die bepaalt of die naar de medisch specialist toe gaat. Gaat. Dus bij ons komt er geen patiënt zonder verwijsbriefje dan wel met een ambulance uh, het ziekenhuis de, op, de op de spoedeisende hulp. Juist. Maar misschien is het ook wel belangrijk om te kijken van uh, kwaliteit is absoluut voorop. Maar uh, kwaliteit is natuurlijk ook geborgd bij een bepaalde efficiëntie in een bepaald soort ondernemend gedrag. En ja. je ziet ook wel, uh, ik heb een beetje zitten kijken van wat, wat gebeurt er nou op cao gebied. Hè? Wij houden helemaal niet zo van zelfstandig van cao's. Maar één cao vond ik wel heel opvallend in de zorg die er juist op gericht is om te zorgen dat er ondernemend gedrag komt bij werknemers in de zorg, juist om te zorgen dat ze ook geen zzp'er worden, dat mensen veel meer richting kunnen geven in de invulling van hun werk. Want mm -hmm. uiteindelijk zit daar natuurlijk ook een efficiënt, de grootste kostenpost is toch het personeel. Het is, mensen, en ja. hoe zorg je nou dat mensen uh, efficiënt werken zonder dat ze die druk voelen? En dan zit een ondernemend gedrag, en dat is een heel groot vaag begrip, mm. maar het zit er ook dat je mensen verantwoordelijk moet maken voor dat wat ze doen, ja. en dat je moet zorgen dat er natuurlijk sturing is, en sturing op protocollen, maar we zijn daar echt in doorgeslagen. En ik denk dat de zorg daar echt wel een goed voorbeeld voor is. Mm -hmm. Dus ik wil nog even zeggen iets over die polies. Misschien zit er de kulpolies in, maar de gedachte dat je zegt dat je mensen er neerzet die heel gespecialiseerd zijn op een bepaald ziekteverschijnsel, ja. geeft natuurlijk ook een bepaald soort efficiëntie. Maar er zitten, zitten, zitten, zitten tussen tussen uh, vis die slagen en een kulpolie zit nog een heel groot gebied. Maar ondernemend zijn in de Tuurlijk. zorg is heel is, belangrijk. Is dus dat is een is pleidooi belangrijk. die ik graag nog even wil uh, okay. neerleggen. We gaan even naar de column en die wordt vandaag verzorgd door mediaondernemer Ronnie Overgoor, oprichter van Seven Ditch. De armoede in Nederland stijgt naar 1 miljoen mensen, want wat blijkt, naast ouderen, allochtonen en alleenstaande ouders, zijn nu ook de zelfstandig ondernemers aan dit trieste rijtje toegevoegd. Zo meldt ons het Sociaal en Cultureel Planbureau. Want, zo stellen zij, zelfstandigen vangen de hardste klappen op en er zijn inmiddels meer armen onder zelfstandigen dan armen onder mensen in loondienst. Wat een jankers zijn ondernemers die zich in dit rijtje scharen. Het feit dat je tweede auto eruit moet, je wintersport niet doorgaat... je meer dan 40 uur per week moet werken... misschien wel werk moet doen wat je niet echt leuk vindt... en in het ergste geval je huis verkocht moet worden... is geen armoede, maar een tijdelijke zware periode. Met alle respect, jongens. Armoede? Kom op, schaam je. Kijk naar de wereld om je heen. Kijk naar al die landen waar echt armoede, oorlog... gebrek aan een fatsoenlijke democratie en ellende is... en besef je dat alles relatief is. Noem me maar een extreem liberaal. Maar ik vind dat iedereen, maar zeker iedereen die zich ondernemer noemt... zijn eigen broek op moet houden. Ik irriteer me kapot als ondernemers janken en hulp gaan vragen aan de overheid. Tuurlijk, de overheid zou ondernemen veel en veel makkelijker moeten maken... en moeten stimuleren. Maar de overheid is geen verkapte werkgever die voor je zorgt... en je basissalaris regelt. Om die niet overgehoor zijn column terug te luisteren op onze website... tosinbedrijf.nl. Arme zelfstandigen van GroenGrijp zijn jankers. Als ze onder de armoedegrens komen. Zeker ondernemers die moeten hun eigen broek op kunnen houden. Nou, het grappige is dat ik helemaal niet merk dat zelfstandigen uh, zijn. Het is juist of de media of dit soort onderzoeken. die mm -hmm. ze drukt in de rol van jankers. Nou ja, er komt ja. hier een, een nee, rapport nee, nee, van de SVP nee, en ik... het CBS. Ze doen een onderzoek he? en ze ja. doen een onderzoek naar inkomens. Mm -hmm. En dan realiseren ze van: goh, hoe zit het nou met die inkomens? En ze definiëren nu een groep mensen die arm is, die misschien een tijd geleden niet was. Dus het wil niet zeggen dat het onderzoek niet klopt. Dat, dat, ik denk dat het klopt. Ja. Maar het wil nog niet zeggen dat die zzp'ers allemaal jankerd zijn. Ik ben het heel erg eens met Ronnie... dat hij zegt dat wij in Nederland ontzettend klagen en dat we eigenlijk gewoon er is natuurlijk een crisis en mensen vallen eh, krijgen klappen, zelfstandigen krijgen klappen, mensen in loondienst krijgen die worden ontslagen. Dus ik ben het met hem eens dat we moeten ophouden om ons al massaal in een soort doen scenario en ons moeten realiseren dat we allemaal een stukje terug moeten doen. Dus dat ja. is wel een pleidooi wat ik maar heel onder graag. Armoede, dat is een makkelijk pleidooi natuurlijk te houden van u voor uw positie, toch? We maar... heeft een brief geschreven in de Kamer toch hierover? Zeker. Nou ja. ja, kijk wat wat, wat, natuurlijk, wat natuurlijk wel zo is, dat wij zien dat in sommige sectoren... kijk naar de grote steden... Mm -hmm heb je heel veel ondernemers, noem het uh, de, de Turkse winkels... de groenteboer, de snackbar. Dus er is, zeker in bepaalde sectoren is er een verzadiging van het aantal yep. ondernemers. Dat is natuurlijk een probleem voor die mensen. Want uiteindelijk is het heel vervelend... als, als jij een bedrijf hebt en dan ben je met de beste wereld, bedoeling van de wereld ben je gestart... en je komt op een gegeven moment tot, tot inkeer dat je helemaal geen inkomen hebt. Dat is wel een probleem. Dat wil niet zeggen dat deze mensen jankerd zijn. Het is wel een maatschappelijk probleem. Mm -hmm. In de zin dat er mensen... Dus zijn 1 miljoen mensen die arm zijn. En ik word er een beetje moe van dat het altijd maar weer wordt neergezet dat die zelfstandigen jankert zijn. Ja. Dat vinden wij. En die niet. schrijven zelf, die nemen zelf het initiatief om inderdaad een brief te richten aan de Kamer. Dan zeggen wij als ZZP'ers zien dat, we, dat dit gebeurt. De, de, het, wat we wel vinden is dat we. Dat zijn geen jankerds, maar mensen die, die misschien terecht klagen. Ja, die terecht klagen of die zeggen: van ja. jongens, doe er wat aan. Kijk. Ja. Het is natuurlijk over, over... Zegt, over overheid. Kom op, je moet niet bij de overheid aankloppen. Nou, het is natuurlijk een Hoe heel. Het is een veelkleurig veel, veel mond. Kijk, er is natuurlijk iets op de arbeidsmarkt gaande. Hm? Uh, uh, je ziet dat er heel veel mensen ontslagen worden. Ja. En uh, er zijn ook heel veel mensen die dus boven de 50 zijn en geen werk meer kunnen ja, vinden. En die gaan door die de achterdeur worden dus de, achter de, de, de, de, de, de, de ja. Nou, Je kunt je afvragen of dat voor deze mensen altijd een goede stap is. Er zijn een heleboel die het hartstikke goed doen en die er wel in slagen. Maar ik ja. ken ook mensen die eigenlijk ook tegen mij zeggen, ja ik kan niet anders. Maar ik, ik voel me eigenlijk geen ondernemer, maar ik moet wel. Dus is het nou een probleem? dat het te veel zelfstandigen zijn? Ja, of is het, het probleem... ook niet een uitgesteld probleem dat we straks nog wat af afkrijgen? Deze mensen pakten nu een mooie groep van vijftigers... die uiteindelijk via de, via de achterdeur ZZP'er worden zelf gaan ondernemen... die geen pensioenrechten meer opbouwen ja. straks... die geen oude dagvoorziening eigenlijk hebben... die hun arbeidsongeschiktheidsverzekering niet betalen kunnen... Dat wordt een hele nieuwe groep armen. Moeten we daar dan, die moet dan, dan zeker u als FVV zelfstander die dan maar gewoon laten gaan? Nee, dat is zeker niet. Wat wij ook al heel lang zeggen is dat we kijken naar die arbeidsmarkt... en kijken naar het sociale stelsel. Hm. En wat je eigenlijk ziet is dat we in Nederland twee smaken kennen. Je bent werknemer of je bent werkgever. Ja. En als je op een andere manier werkt... Dat vlak, er is niks voor je geregeld. In zekere zin ben je ondernemer, werk je voor eigen rekening. Ja, dat dus zijn werkgevers van zichzelf. Wij, ja, ja, maar wij vinden ook dat als zoveel mensen dus switchen... mensen zijn zelfstandiger, worden mm -hmm. weer in loondienst. Eh, noem maar op, mensen zijn helemaal niet meer bezig... of ze nou in loondienst zijn. Mensen willen gewoon bezig zijn met hun vak. Die zijn gedreven in wat ze doen. Maar toch en, niet allemaal, dat is prachtig. Niet allemaal. Maar zijn, u schetst zelf net wat er gebeurt. Mensen die in de praktijk eruit gedonderd ja. worden. En wat moeten? Klaar. Nou, Ik ga nu even antwoord geven op de vraag. Ja, dus als u even tijd geeft... <laughs> Uh, dan, dan zeggen wij: van, kijk nu naar die wetgeving. Ja. En kijk, zeker met pensioen en arbeidsongeschiktheid. dat je regels maakt die veel meer arbeidsvormneutraal zijn. Dus dat het niet uitmaakt ja. of je nou werknemer bent of ondernemer bent. Dat er allemaal een soort regeling zijn waar we ja. allemaal mee betalen. Dat het iedereen van kan profiteren. En dan hoeven we over een tijdje niet meer dit soort onderzoeken te zien dat de werkende armen zijn. Want er ja. is altijd een vangnet voor iedereen. Prima. Waarom staat dat niet in het regeerakkoord? Ja, nou ja, dat is natuurlijk er ook... Er staat niks bij... over die ZZP'ers in het regeerakkoord. Nee. Het is dat een... heeft u niet goed gelobbyd, zeg ik dan. Nou, dat zou, dat zou, dat zou je inderdaad zo kunnen, kunnen, kunnen zeggen. Wij denken dat het regeerakkoord op veel punten zichtbaar. Het is heel snel is ze onderhandeld. Ja. En er is uitruil. En volgens mij zijn ze het een beetje vergeten. Maar wat je wel <lacht> maar leest... Maar daar had u toch aan tafel kunnen zitten. Zeker. Wat je wel leest, en dat baart ons wel een beetje zorgen, ja. is dat de zet dat flexibiliteit weer een balans. En het, het mechanisme wat wij nu zien, ja. is dat van, zeker vanuit uh, nou ja, vanuit het ministerie van Sociale Zaken gedacht wordt om, om zelfstandigen in allerlei cao's eigenlijk weer terug te dringen. In en dat, dat werkgever, werknemermodel. Ja, precies. Dat is een ouderwets model. Okay. Dat is volgens mij een dead-end streets. Ja. Dus wij zijn er heel druk met lobby om met goede voorstellen hier, te komen. Maar dat had u toch eerder moeten doen, zeg ik dan, als ZZP'er? Het rare is dat als je naar die verkiezingscampagnes en die ja. verkiezingsprogramma's kijkt, dat onze lobby heel goed was, want ja. heel veel van onze plannen er was opgenomen. komt er niks in het en er komt niks. Dat is Dat is ah, een slechte heeft, zaak. u aan tafel zit, Net als de alle, alle andere sociale partners. Nee, ja, ik u als ZR-lid wel... kennen ze toch? Ja, nee, zeker. Ik heb ontzettende best gedaan om ja. ook bij de Heer bij de FNV zorg ja? nou dat die ZZP'er ja? ja, hij heeft gezegd, Hij heeft het niet gedaan wat waardeloos. Ja, en dan vraag ik waarom zit FNV zelfstandig nog bij de vakbond? U bent toch uiteindelijk gewoon een brancheorganisatie. Een belangenorganisatie voor die ZZP'ers. U moet heel snel uit die, uit die FNV stappen. Nou ja, er zijn natuurlijk een heleboel. Je kunt, dat kun je dus ik het verdedig doen. u niet eens aan de, aan de regeringstafel. Ja, dat kun je doen, uh, je kunt eruit stappen. Alleen wij hebben altijd gezegd: van ja, weet je, die zelfstandige dat is een, een, een iemand die op de arbeidsmarkt zijn arbeid aanbiedt mm -hmm. en die doet het voor eigen rekening en risico. Ja, en ik kan van de FNV heel veel zeggen, maar één ding zijn ze wel goed in: ja. is dat ze natuurlijk goed zijn in de belangenbehartiging van mensen die op de arbeidsmarkt actief zijn. Ja, maar als u ja. rechtsbijstandsverzekeraar erbij trekt die, en 15.000 leden meeneemt, wordt u met gejuich ontvangen. We dat zou heel goed Ik kan dat goed u business, het businessmodel na de uitzending u zo uitleggen. Ja, ja, ja. Nee, Stap op met FNV. Gaat, ja, gaat het doen. gaat niet om businessmodel. Modellen. Het gaat om meer dan businessmodellen. Nee, echt waar. Het gaat, gaat om over over meer. Het gaat om. En, en want er 15.000 ondernemers. En dan moeten er veel meer worden. Want er zijn 765.000 ZZP'ers. Ja. Dus u moet van 2 toch naar 10% groeien. Maar die zelfstandigen willen zich ook niet altijd. Want dat is natuurlijk ook weer. Nee, maar die willen niet base. bij een vakbond van Gonga. Nou, ja, dat weet ik niet. Of ze niet bij een vakbond. Er zijn nog heleboel van die. Nee, ons maar leven. Is al, die zijn overal tegen vakbonden. Dat is het, iets wat bij ondernemers. Ja, bleef. maar dat is nou, Nu raakt u een heel goed punt. Ja. Waarom zitten wij bij die FVV? Sorry, ik zit u een beetje te presseren. Ik ben het gewend. Dat betreft ben je vaak als, als onderdeel van de FNV, ja. maakt niet uit, ik kan er wel tegen. Het gaat natuurlijk om dat wij proberen ook de discussie te voeren over hoe die arbeids moet gaan. En dat kan je heel goed doen binnen de FNV. Hm. En natuurlijk komt er een moment dat onze leden moeten uh, kiezen van ja, is, het inderdaad, is dit inderdaad de goede weg of niet? En dat komt volgend jaar. Dus dan kunnen ze kiezen of ze dat willen, of wij wel bij de FNV moeten blijven. Of dat we zeggen van nee, we zijn toch beter af buiten de FNV. Maar uiteindelijk is dat een keuze van leden, want we zijn wel een vereniging. Maar u bent directeur, dus u geeft vast een stemadvies. Hoe luidt dat? Nou ja, ik ben heel realistisch. Ik denk dat voor alles is wat te zeggen. Er is iets voor te zeggen dat je de buiten bent, maar er is ook wat voor te zeggen... Om de, want echt waar, als ik bij de minister aan tafel zou willen zitten... dan kan ik binnen de FNV dat heel snel regelen. En dat heeft ook zijn voordelen. En dat kan u buiten de FNV niet regelen? Minder, want je ziet een heleboel clubjes... en die zitten niet bij de minister Tenzij aan de tafel. Tenzij er heel veel ZZP'ers mee heeft. Precies. Exact, dus daar gaat het om. We gaan straks nog uitgebreid praten. Linde Golgrijp is mijn gast. U hoort hem al een hele tijd niet rond. Treffers Die is directeur van de uh, Rijnland Zorggroep. We gaan zo verder met u praten. Maar eerst is aangeschoven Misha Blok. Eindredacteur van het trotsenbedrijf. Misha heeft elke week een boek gelezen. Dat doet er meer hoor, maar elke week een mens. Management... <laughs> <laughs> Dit is van de disqualificatie voor mij. Elke week uh, toetsen een greep uh, uit een stapel nieuw verschenen managementboeken. Het boek van deze week heet Prioriteit met een lange ei. Ja, klopt. Overleven in tijden van drukte, stress en information overload. Dus informatie overvloed. Ja. Geschreven door Ronald van der Bult. Hoe moeten we omgaan met die stortvloed aan informatie... die we dagelijks over ons heen krijgen? Al die e-mails, nota's, rapporten die we moeten lezen... websites die we moeten bekijken. En we worden ook nog eens gestoord door onze familie via Facebook... collega's en vrienden via Twitter... Uh, die aan het whatsappen zijn. Dus echt om gek van te worden. Het is onderzocht dat die continue afleiding... voor miljarden dollars aan schade kost. Want na zo'n afleiding hebben we twintig minuten nodig... om weer geconcentreerd aan het werk te kunnen. Jezus, dan heb je dus 25.000 uur per dag nodig. Ja, <hijen> eigenlijk wel. Ja. En uh, om even aan te geven hoeveel informatie we dagelijks op ons afgevuurd krijgen... dat is zo'n 1,6 gigabyte per dag. De hoeveelheid informatie op internet verdubbelt iedere twee maanden. En wist je dat de weekendeditie van de New York Times... meer informatie bevat dan de totale hoeveelheid informatie... waar iemand die in de 17e eeuw leefde zijn hele leven mee Met werd het geconfronteerd? Het weekend bijlaag. <laughs> dat doet pijn. Dat is, dat is mooi. Uh, voordat we naar de tips gaan. Hey, meneer Treffers, uh, hoeveel mailtjes per dag en websites... en? Houdt u die 1,6 gigabyte niet meer? Nee. Nou, mijn mailbox zit wel heel regelmatig vol door uh, mails van 10 of 15 uh, uh, megabyte. En dan moet ik ze eerst weer eventjes uh, deleten of ergens anders parkeren. En dat doe ik dan ook. Dan uh, parkeer ik ze tot het moment dat ik er wel tijd voor heb. Precies. U prioriteert dus heel duidelijk. Ja. Uh, dingen die gaan naar, die worden op tijdslijnen gezet. Ja. Ja. Vergeet u nooit wat? Uh, nou ik heb een speciaal uh, <laughs> uh, mapje. Ja, ik heb een <laughs> uitstekende <laughs> secretaresse. Uh, en een aantal zelfs. Mm. Uh, en maar um, ik heb een speciaal mapje in mijn mailbox. Acties, en daar parkeer ik ze. En uh, in een verloren uurtje ga ik eens kijken wat ja. daar ook alweer in zat. En de hele dag aan het werk. En, en de, de hele dag en de hele avond. Dat, is, ja. <totstuk> dat geldt ook voor u, mevrouw. Godre, ja, het ik. is wel een constante stroom van, van mails, Twitterberichten, eh, noem maar op. Hm. Dus ik, ik herken het wel en ja. ik heb er wel een soort systeem voor bedacht. Ik ochtends twitter ik vaak en dan doe ik het even daarna in s'avonds. avonds. Ja. En het einde van de dag probeer ik altijd mijn mailbox op te zorgen. En het is ook wel een zondagmiddagklus, moet ik eerlijk bekennen. Dat ik al die mailtjes denk van wat heb ik nog niet gedaan, wat heb ik wel gedaan. Maar daar zijn de kindertjes aan de beurt, toch? Ja, ik weet het. Maar die kindertjes die, die komen tussendoor. Dus het komt allemaal helemaal goed. Ja. Ik hoor ze nu thuis ook gillen. Dat doe jij ook, pap. Maar ja, dit terzijde. Geef ons eens wat tips... hoe we het anders kunnen doen en niet op zondag, Micha. Nee, eigenlijk is het belangrijkste van zorgen... Voor dat je niet afgeleid wordt. Want 28 van je werkdag gaat op aan onderbrekingen. Ja. Dus zorg voor zo min mogelijk onderbrekingen. Ga alleen op een kamer zitten, zegt ja. deze meneer. Ja. omdat dat helemaal tegen het nieuwe werken indruist. Want als je op een eigen kamer werkt... word je iedere 24 minuten gestoord... in een kantoortuin iedere 6 minuten. Um, voor 11 uur alleen denkwerk doen... Multitasken bestaat niet, zegt hij. Als je twee dingen tegelijkertijd doet, doe je ze allebei niet. Gaat er iets fout? Ja. Dat denk ik ook. En het oude managementverhaal. Mijn deur staat altijd open, doe hem soms dicht. Dat is Precies. de belangrijkste tip, hè, eigenlijk. Ja. Ja. Misha, dankjewel. Hoe heet, hoe heet het boek ook weer? Prioriteit, een, geschreven door Ronald van der Bult. Een uitgave van Academic Service. Oké. Okay. dankjewel. je Ja, weer wat geleerd, hè? Mooie tips, ja, toch? Ja, prioriteit, maar zeggen. focus houden. Hè? Ja. Maar ik wil even nog een paar dingen moeten maken... want we hebben nog een, een elf minuten in deze uitzending. Uh, dat elektronisch patiëntendossier. Uh, ik heb in het begin van de uitzending gezegd... u heeft iets heel moois gedaan, meneer Treffers... door een, eigenlijk een business intelligence systeem in uw, in uw zorggroep in te bouwen. Uh, leg eens uit, hoe werkt dat? Want je hebt allerlei processen. Er komen patiënten ja. binnen, die moeten behandeld worden. Sommigen gaan eruit, anderen blijven liggen. Uh, er, zit een, er is een veelheid van problemen. En u heeft, las ik ergens, uh, uh, gesteld... Je moet niet in de achteruitkijkspiegel kijken. Eigenlijk moet je gaan ja. inschatten wat er morgen gaat gebeuren Precies. in je ziekenhuizen. Ja. Dat kunt u inmiddels. Hoe ja. doet u dat? Nou, uh, daar moet, er zit een heel klein verhaaltje aan vast. Toen ik in, de, in het Rijnland Ziekenhuis begon te werken... toen werd ik toch heel regelmatig gebeld door specialisten. Ron, uh, de SEH ligt vol en het huis ligt vol. De SCH, wat is dat? Dus, dus? De spoedeisendeur. Spoede okay. En je moet nu de verpleegkundige opdracht geven om die mensen alsnog op te nemen... Dat is één keer leuk en twee keer gaat het nog wel... maar de derde keer denk je er is een structureel probleem. Ja. Toen zijn we samen met een, een, een externe partij in onderzoek begonnen... waar zit nu ons knelpunt? En toen bleek dat knelpunt helemaal niet in de acute patiëntenstroom te zitten, maar juist in de electieve patiëntenstroom. Dus we planden heel inefficiënt. De ene dag kwamen er 30 uh, patiënten voor de OK en de volgende dag twee patiënten. Ja. En er werden dus alleen naar de OK gekeken, naar de operatiekamers en niet naar de bedden die daarvoor nodig waren. Zo zijn we die variabiliteit in aanbod die zijn we gaan, uh, gaan herstellen. Dus dat we ongeveer, dat lukt natuurlijk nooit, maar ongeveer elke dag evenveel patiënten kregen. Toen kwam ik toevallig het Schiphol Operations Center terecht... en daar zag ja. ik dat uh, Schiphol dat wel kan, wat wij als ziekenhuizen niet deden. Toen dacht ik, dat moet kunnen. Dus met diezelfde externe uh, bureau ja, ben precies, ik heel goed gaan, binnen gaan het, nadenken... Ja, ja, ja. van hoe kunnen wij nu slots maken en gaan voorspellen. Toen bleken we zo'n enorme hoop historische data te hebben... Uh -huh. waaruit we konden gaan destilleren naar de toekomst toe... hoeveel patiënten je ongeveer uh, als spoed en electief kon verwachten. electief heb je zelf in de hand, maar spoed niet. Dat, uh, toen zijn we gaan nadenken, we hebben een, een systeem gebouwd wat op basis van historische gegevens voorspelt... Uh, hoeveel patiënten er de komende twee of drie of vier weken opgenomen ja, gaan ja. worden. Daar kunnen we ons elkaar optimaal op, uh, en, op en, afstemmen. En loopt dat nu in de praktijk? Loopt dat nou, we zijn het aan, he, aan het ontwikkelen. Ja, ja, ja. Het is dus ook echt een ontwikkelprogramma wat we zelf doen. Mm -hmm. Dus het moet langzaam stukje bij stukje moet geïmplementeerd worden. Ja. Maar het, uh, het, het lijkt te gaan werken. En wat leuk is... Achteraf dachten we, we hadden een heel mooi uh, uh, personeelssysteem aangeschaft. Ook elektronisch digitaal. Mm -hmm. Dat zijn we nu aan het koppelen. Dus wat we nu willen is dat we niet alleen kunnen voorspellen hoeveel patiënten er de komende drie, vier nou, weken u aan En het hoeveel handjes heeft. we aan het bed kunnen ja. hebben. Of ja. andersom. Ja. Hè, dat we kunnen zien hoeveel handjes hebben wij beschikbaar de komende weken. Ja. Dus hoeveel patiënten kunnen we opnemen. Ja, dat is een heel slim een lean systeem. In hoeverre loopt u daarmee voor op andere ziekenhuizen in Nederland? Uh, er is erg veel belangstelling voor. Dus ik denk dat ja. ik weet wel, de 63 ste plek in die ad test, die nog wel iets wat hoger. <laughs> <ja>. <laughs> je weet maar ja, nooit. Ja. Dat elektronisch patiëntendossier, daar is natuurlijk heel veel over te doen geweest. De vereniging praktijkhoudende huisartsen heeft nu een kort geding aangespannen tegen grote verzekeraars om dat EPD tegen te houden. Ik neem aan dat u een voorstander bent. Ik ben betieft. een erg groot voorstander daarvan. Waarom is dat er niet? Waarom komt het er niet? Omdat, uh, uh, ik ben een heel groot voorstander van, omdat patiëntveiligheid boven alles gaat. Hm. En als je ziet hoeveel zaken er nog misgaan omdat het niet uh, elektronisch geregeld is. Omdat we dingen moeten gaan overschrijven. Met overschrijven maak je fouten. Dat is volstrekt onnodig. En als we een elektronisch patiëntendossier hebben. Wat overigens wat anders is dan het landelijk schakelpunt. Hè, waar de grootste uh, discussie natuurlijk over is. Dan vind ik dat wij uh, de patiënten tekort doen. Ja. En ik vind toch als, uh, als zorgondernemer. Dan wel als dokter. Dat patiëntveiligheid boven alles gaat. Ja. En waarom wordt dit dan niet door de branche zelf geregeld? Regelen? Nou, de branche is het Maar dat gaat nog mondjesmaat in de ja, dat is een, is een dus ernstig, experimentje, geloof ik. Hè? We worden ernstig tegengewerkt door allerlei mensen die als ze dood zijn... dat uh, massaal allerlei medische gegevens op straat komen te liggen. Is dat geheel onterecht dan? Zegt uh, het... Uh, uh, uh, nee, het is niet helemaal onterecht. Hè. We hebben oh, een paar, uh, paar, ja. paar maanden geleden gezien... hoe hackers in een ander ziekenhuis... bij ons in de buurt patiëntengegevens... Uh, tevoorschijn konden halen. Uh, dat is natuurlijk ook iets waar je een oordeel over kan hebben. Hè. Vind je dat fatsoenlijk om dat te doen? Als je dat voor de lol doet... In Denemarken zijn ze al jaren, hebben ze al jaren een elektronisch patiëntendossier... landelijk, een landelijk schakelpunt, hoe je het noemt. Daar is geen enkel probleem mee. Daar, daar is de kwaliteit van zorg mee gediend. En, en natuurlijk zijn er altijd van die rare mensen... die er lol in hebben om te gaan hacken en dat in de krant te gaan zetten... Maar ja, maar, ja, maar dat is die je de... nooit helemaal tegen beschermen. Nee, Maar dat is wel het ergste. Het wringt wel. Ik wil niet dat mijn gegevens op straat gaan ja. te liggen. Dat is natuurlijk het. Maar lange. het wordt misschien ook wel een beetje. Hè, we zijn wel heel erg geneigd om altijd uh, in Nederland te kijken naar die 5% uh, waar het misschien mis kan gaan. En vergeten wat de efficiëntiegeslag zou kunnen zijn. Hè, die 95% dat het wel goed gaat. Het verbaast mij dat dat Denen Je delen moet het maken... damage, moet maar... je een beetje, beetje voorliefd nemen. Zegt dan mag ja, het in het niet tot Totdat tot je eigen, eigen patiëntendossier op straat ligt. Hè? Ja, nou ja, ja. ja weet je, en dan staat het dat je naar de dokter ben gegaan. Ja, zo ja, so wat. Ik denk maar, van... so what? Ja, ja. ik, ja, ik een denk een voorbeeld van... geven van, van enorme geldverspilling... die er is, omdat we niet... in elkaars gegevens kunnen ja? kijken? Ja. De maatschappij vraagt van ons terecht... Mm -hmm. dat wij bij elke patiënt... die bij ons opgenomen wordt, dat wij... de medicatie daarvan controleren. Ja. Verificeren, heet dat tegenwoordig mooi. Uh, daar heb je ongeveer... voor elke 1500-2000 opnames... heb je daar één apothekersassistenten voor nodig. Wij hebben 20.000... opnames op jaar, dus ik heb tien... Apotheekassistenten nodig. Dat kost hem dus 500 tot 750.000 euro per jaar. Ja. Om alle fouten die er gemaakt worden, hè, want. De, de, wij kunnen niet in het systeem van de apothekers kijken. Dat is afgeschermd. Huisartsen maken fouten. Medisch specialisten maken fouten met het overschrijven. He, uh, oh ja, dat gebruikte mevrouw toen ze opgenomen werd. Dat hebben we even gestopt. Je vergeet het om dan weer te starten. Allemaal hele menselijke fouten die natuurlijk niet mogen voorkomen. Maar die we kunnen voorkomen als we gewoon één landelijk medicatiedossier hebben. Ja. Waar, we, waar je verplicht bent om als je een medicijn verandert. In dosering of het medicijn überhaupt verandert. Omdat in dat landelijk dossier dossier ook te ook veranderen. Te melden, ja. Dat is zo veilig. Ja. En dat is zo goedkoop. Dat bespaart de ziekenhuizen tientallen miljoenen ja, euro. euro's per ja. jaar. Okay. En ik zie me van Goghijm ja, denken ja, die als assistent dus dat moeten ze uitbesteden. dat kunnen ja, ze. Ja, dat, dat dat ja. Nou ja, er een onderzoek geweest vorig jaar... dat, uh, dat ZZP'ers voor uh, 33% de bijdrage en in de innovatie uh, in, in het bedrijfsleven. Dus ik hoop ook dat ZZP'ers daar een plek in krijgen. Dus uh, hm. ik hoop dat u er, uh, uw mening herziet dat die ZZP'ers alleen maar duur zijn. Want volgens is, mij zijn ze ook vooral heel erg goed. Ik denk dat het goed is dat u samen zo'n aan tafel zit. Want dat, is, uh, dat gebeurt dat misschien is te weinig. Ja, daarom, daarom, daarom. Je weet maar uit. Uh, we zijn bijna aan het eind van deze uitzending. Ik heb nog een hele blok lange, belangrijke en uh, ja, eigenlijk een uh, uitgebreide vraag. Uh, altijd vaak aan mijn gasten. Wat is het opmerkelijkste wat u aanstaande maandag op uw eerstvolgende werkdag gaat doen? Van Gongrijp, wat gaat u maandag doen? Ik ga um, er is een serre uh, advies. Dat is een rapport over de ARBO. En uh, uh, wij vinden dat er toch op sommige punten te weinig staat over de zelfstandigen. Ja. Dus ik ga een uh, pleidooi houden om dat advies. dat gaat dan indirect. Uh, nou ja, dat daar gewoon stappen in gezet worden. Dat er ook gekeken wordt naar van wat de positie is van zelfstandigen in deze. Dat vind ik wel een belangrijk punt. Absoluut. En hoe gaat de wereld er wat dat betreft uh, uitzien? Als dit slaagt, waanzinnig maandag, uw, uh, uw advies? Nou, wat, stapje voor stapje. Waar stap... gaan we heen? Want... Nou ja, stapje voor stapje vinden wij dat, dat, dat, dat zelfstandigen. Het zijn er 800.000 nog steeds vaak over het hoofd worden gezien. Ja. Vraag me niet hoe dat kan, maar dat gebeurt. Dus ik denk met dit soort pleidooien die wij toch elke dag houden, hm. stapje voor stapje wordt het op een gegeven moment dat we zeggen: de wereld, de arbeidsmarkt. Je hebt werkgevers, je hebt zzp'ers en je hebt werknemers en die zijn er en die blijven er. Dus we moeten ophouden om ze te zielig te benoemen of te duur te noemen. Het is gewoon en wij moeten elke week een regelgeving moeten wij rekening houden met die positie van die zelfstandigen. Ja. En daar werk ik elke dag aan. Is dat niet ook een, een tijdelijk probleem? Hè? We hebben nu een, een economische crisis. Veel mensen zijn daardoor ZZP geworden. Dat Als zegt, dat start... ik weet niet of dat zo is. Okay. Afvlakt. Ja. Denkt nou, u dat het een trend is die we gaan zien? Ik denk, als ik als jongeren flexibel. spreek... Ik was afgelopen donderdag was ik in de HUB. is een heel leuk uh, ja, soort centrum in Amsterdam... waar allerlei jonge mensen werken met mm -hmm. hele mooie uh, uh, projecten. Dat zijn allemaal jongeren die gedreven zijn in hun vak... en die zijn helemaal niet bezig om in loondienst. Die willen gewoon hun vak en die zijn zelfstandig. Dus ik denk echt dat het een illusie is om te zeggen... dat het alleen maar ligt aan de crisis. Als ik jonge mensen spreek, die nou. willen gewoon bezig zijn... met passie, met wat ze willen. Het is wel zo ze uiteindelijk dat, uiteindelijk dat ze soms zekerheid verdienen. zoeken... want ze ja. Ook een hypotheek. En dat kan je nog alleen maar krijgen als je is. Dus ja. dat moet je veranderen. Dat dus da je ziet hybride zzp'ers tegenwoordig. Loondienst en een beetje lossigheid. Ja. Dus ik denk dat de wereld wel... over tien jaar is dat mensen zijn zzp'er. Of ja. ze hebben een loondienstverband. En we moeten ophouden om iedereen maar hokjes in, in, in, in, in, in cirkeltjes te stoppen. We moeten gewoon kijken dat die arbeidsmarkt zich aan laat sluiten bij de wens van mensen. Duidelijk. Een heel lang antwoord op, ja, een, op het de besteding even... van maandag. Nee, hartstikke goed. Meneer Treffers, wat doet u maandag? Uh, ik ga maandag eerst kijken op ons intensive care... want daar wordt het Patient Data Management Systeem... een uitgebreid EPD... Ja, is het in, last van in gebruik ervan. genomen. <laughs> ja. En uh, helemaal uh, klaargemaakt door onze eigen mensen. Vol passie en betrokkenheid. En vol ondernemerschap. En wat hoopt, wat hoopt u eruit te halen? Daar hoop ik uit te halen dat het uh, uh, nog veiliger wordt op ons intensive care. Dat uh, uh, alle vitale functies nog beter bewaakt... en uh, opgeslagen gaan worden, dat de pompen met gevaarlijke medicijnen dat die beter uh, geregistreerd worden, dat er, uh, dat er nog betere zorg geleverd gaat worden dan, uh, dan wel doen. Ja, want soms gaan er nog dingen fout. Altijd. Dus, maar al in een sessietje transparantie en toezicht dat is iedereen wat gek. Piloten houden zich altijd aan protocollen en artsen bijna nooit. Weet u hoe dat komt? Omdat piloten zelf uh, omkomen exact. als het vliegtuig neerstort. En toen werd er grappend gezegd... als er nou zo'n verkeerd been wordt geamputeerd... dan moet de arts dat bij zichzelf ook maar doen. Laten we daar maar niet op inzetten. Ik denk nee? nee, Ik wil u hartelijk nee. danken voor uw komst. Uh, dit was Trons in Bedrijf voor deze week. Linde Gongrijp van FNV Zelfstandigen. Ja, hoe lang nog eh, zelfstandig eh, buiten de FNV? Je weet maar nooit, volgend jaar is er een soort referendum, heb ik begrepen. En Ron Treffers, directeur van de Rijnland Zorggroep, dank u. We spraken over marktwerking in de zorg, positie van ZZP'ers in zijn algemeenheid. En dit programma werd gemaakt door Bas Altena, Jorne Lucas. Eindredactie was in handen van Michel Blok, techniek deed Paul Raaijman... En na het nieuws van twee uur gaan wij naar de TOS Autoshow. Gaan we rijden. Onder meer met de BMW 330D Touring. Een smurverblauwe auto met veel te veel pk's. En wij praten weer ja, met de grootste criticaster van verbrandingsmotoren... Maarten Stijnboeg, hoogleraar Automotive aan de TU Eindhoven. Gaat het onder meer over laadpalen. Ja, waar je je zaterdag niet aan kan besteden. Tot zo, na het nieuws.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 Maar dan ben ik hier alleen. Morgenavond, 9 uur, Radio 1. De wereldklas van 2002 in Holland-Doc Radio. Het nieuws van alle kanten.